Uur. Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. In New York zijn 65 mensen opgepakt bij rellen. Die braken uit tijdens een weggeefactie van een influencer. Kai Sennet, vooral bekend van Twitch... zou op straat Playstations computers en microfoons weggeven. Er kwamen duizenden mensen op af waarna de sfeer omsloeg. De aanwezige jongeren renden alle kanten op... gooiden met pionnen en sprongen op auto's. Volgens de politie van New York liep het volledig uit de hand... De influencer zelf is ook gearresteerd. Hij wordt aangeklaagd voor het aanzetten van rellen... en het organiseren van een illegale bijeenkomst. Bij een schietincident in Den Helder zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was rond middernacht bij een horecagelegenheid. Veel mensen zouden getuigen zijn geweest. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. De schutter is voortvluchtig. Over een motief is nog niets bekend... Na bijna acht weken is de Haringvlietbrug weer open. De brug is onderdeel van de A29 en verbindt het westen van Brabant met Rotterdam. Door de afsluiting waren automobilisten de afgelopen weken soms wel een uur langer onderweg. De overlast is nog niet voorbij, want vanaf vannacht gaat de Heinoordtunnel bij dezelfde snelweg dicht, ook voor onderhoud. PSV heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de wedstrijd tegen Feyenoord scoorde Noah Lang in de tachtigste minuut de 0-1. Dat was ook het enige doelpunt in de wedstrijd in de Kuip. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 12 graden. Het blijft droog met af en toe zon. Smiddags meer bewolkt en ook regen. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden...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 You take me Still so yours, so though, baby, you've won I'm the bubbles in you're champagne Could be tired like you're holding your cup I'm the keys you call me whoa and hey. Zie je, FM, maak je naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. FM, naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je, FM, 24 uur per dag, hete zomer. Llega así esta manera no tené la culpa Gallo le lanza porque muy despreciado por eso no te perdonó llorar Y se amor llega así esta manera no tené la culpa de amor de complementen, amor del pasado. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, vende, ben, ben, ben, ben, ben, ben, Toen de duif Toen de duif Toen de duif de duif Toen de duif Toen de duif You gave me love, babe. You gave me love. So dynamite, dynamite Punt 9 is Zonzee, Zandvoort en Zommerhit. en <objects> <mully> Haha! <Jin -chin. mully> Vrijdagmorgen half negen, moest ik koffie op mijn krant. Ik ben niet bij de les, wat is er aan de hand? Op de wereld, er is niemand zoals zij. Ik kan alleen maar dromen, dat zien we ook een mis bij mij. Ga de wereld dromen, pizza met tonijn, zou de maffia vermoorden om bij jou. te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 And hoof that the zip Fan Zone Jumpford and Zoom Run away Right now let's just run away All that talk is killing me One last shot Hold on a minute Oh there's something I gotta say to you There's somewhere we gotta go Be let us sinking in the sand Zomer van ZFM, ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. ZFM Zandvoort, 106.9 FM Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen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 Ik span als besluit, en laat mijn schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een vluchtweg naar een nieuw begin. We'll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 Misschien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 Laat je nog spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu, e l'amo viola la domenica in tv. Italia col caffè ristretto, le calze nuove primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria.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 Mi kan perché Ik kan niet meer praten. Ik Ik ben fijn, ik ben een italien, een vero.